Ja, wij gaan dat boek openbaring openmaken. Ik lees u enkele passages voor en ik begin in hoofdstuk 5, wat wel een van de meest bekende gedeelten is uit dit boek. Vers 6, openbaring 5 vers 6. En ik zag in het midden van de troon en van de vier levende wezens, en in het midden van de oudsten, een lam staan, als geslacht, het had zeven horens en zeven ogen, welke zijn de zeven geesten van God uitgezonden over de hele aarde. En het kwam en nam het boek uit de rechterhand van hem, die op de troon zat, en toen het dat boek had genomen, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudsten voor het lam neer. Zij hadden elk een harp en gouden schalen vol reukwerken, welke zijn de gebeden van de heiligen. En zij zingen een nieuw lied en zeggen, U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed, uit elk geslacht en taal en volk en natie. En hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen over de aarde regeren. Dan het hoofdstuk 12. Vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En de draak voerde oorlog en zijn engelen. En hij was niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden, en de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel, en de Satan, die het hele aardrijk misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is de behoudenis gekomen, en de kracht, en het koninkrijk van onze God, en het gezag van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht voor onze God aanklaagde, is neergeworpen, en zij zelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Daarom wees vrolijk, hemelen en u, die daarin woont. Uit hoofdstuk 14 Vers 1 En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000, die zijn naam en de naam van zijn vader hadden, geschreven op hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel, als een stem van vele wateren, en als een stem van een zware donderslag. En de stem, die ik hoorde, was als van harpspelers, die op hun harpen spelen, en zij zingen als een nieuw lied. Voor de troon en voor de vier levende wezens en de oudsten. En niemand kon het lied leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want ze zijn maagdelijk. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Deze zijn uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het lam. En in hun mond is geen leugen gevonden want zij zijn onberispelijk. Hoofdstuk 17 Vers 12 En de tien horens die u hebt gezien, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar één uur gezag als koningen ontvangen met het beest. Deze hebben eenerlei bedoeling, en geven hun macht en gezag aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam. En het lam zal hen overwinnen, want hij is Heer van de Heren en Koning van de Koningen, en zij die met hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. Tot zover uit het Woord van God. De titel van deze avond, van deze laatste in deze serie van acht is volgelingen van het lam. En als u goed hebt meegelezen, dan ziet u dat die uitdrukking ontleend is aan hoofdstuk 14, vers 4, waar we in het midden lezen, Deze zijn het die het lam volgen, waar het ook heen gaat. Maar we hebben ook andere gedeelten gelezen. Het is natuurlijk niet de bedoeling om het hele boek te bespreken, maar... Er zijn een aantal lijnen die door dit boek heen lopen, die wij proberen te volgen en vele andere lijnen zullen we moeten laten liggen. We gaan er niet ons over bekommeren, of er gedeelten zijn die pas in vervulling gaan na de wegneming van de gemeente, of dat dit allemaal over de gemeente gaat, in elk geval zullen we het toepassen op onszelf. Want ook wat over andere soorten van gelovigen mag gaan in de Bijbel, dat geldt ook voor het Oude Testament, is toch in het algemeen moreel toepasbaar op ons. Als wij denken, als ik even een heel verre uitstap mag maken, als wij denken aan de wet van Christus, u weet wij zijn gesteld onder de wet van Christus, gelaten 6 vers 2 zegt dat, Draagt u ook lasten en zo zult u de wet van Christus vervullen. Als wij onder die wet gesteld zijn, dan zijn we in een heel andere situatie dan onder de wet van Mozes. Degenen die onder die wet waren gesteld, werden geacht die wet te volbrengen, maar ze konden het niet. Mozes zelf kon het niet eens. Het was een wet die in de praktijk veel eer ertoe diende om de mensen te laten zien... Dat zij aan Gods heilige eisen niet konden voldoen, dan dat die wet ook maar iets positiefs voor hen kon bereiken. Die wet kon hen niet verlossen, die wet kon hen alleen maar aanklagen. Onder de wet van Christus is het totaal anders. Hij is in de eerste plaats de nieuwe wetgever, men heeft hem al heel lang ...als de nieuwe Mozes aangeduid. Hij heeft ook een berg uitgekozen, net als de Sinaï, waar hij zijn grondwet van het Koninkrijk geeft. De bergreden zou je als de wet van Christus in een notendop kunnen beschouwen. Hij is de nieuwe wetgever, dat is de overeenkomst met Mozes. Nu komen de twee verschillen. Het tweede is namelijk dat de Heer Jezus die wet ook heeft voorgeleefd. Mozes was niet in alle opzichten een perfect voorbeeld. Dat was de Heer Jezus wel. De Heer Jezus heeft ons alle excuus uit de handen genomen, dat een mens de wet niet zou kunnen volbrengen. Als we dat voor de rechterstoel zouden beweren, dan zou de Vader wijzen op de Heer Jezus en zeggen, daar was een mens, van gelijke bewegingen als jullie, maar die de kracht van de Heilige Geest had, en die door de kracht van die Geest heeft gedaan wat ik verwachtte van de mens, waarom jullie niet? Heer Jezus is het volmaakte voorbeeld. Dat was Mozes niet en hij wel. En in de derde plaats. Want een voorbeeld kan ontzettend frustrerend zijn. Als je een volmaakt voorbeeld hebt. En je bent zelf heel onvolmaakt. Dan heb je niet zoveel aan zo'n voorbeeld. Het werkt je alleen maar op de zenuwen. Maar Heer Jezus heeft ten derde ons ook de kracht gegeven. Ik gaf het net al even aan. Om die wet van Christus te volbrengen. Hij is ons voorbeeld. Nee, pardon. Hij is degene die ons in eerste plaats tot nieuwe mensen heeft gemaakt. Want het is aan nieuwe mensen dat hij zijn wet gegeven heeft. Hij is in de tweede plaats het voorbeeld. En in de derde plaats geeft hij ons zijn kracht. Die drie elementen hebben wij gevonden in de passages die wij hebben gelezen. Jezus heeft niet geprobeerd wat Mozes niet gelukt is. Namelijk aan ons toen we nog bekleed waren met de oude mens... Op zijn manier de wet voor, euh, voorbrengen. Als ik het zo zeggen mag. Of het nou Mozes is of de Heer Jezus. Als die wet van God komt tot onveranderde mensen. Als een God uit de hemel. En dat is in feite ook gebeurd. Als een God uit de hemel ons die wet voorhouden. Een onveranderd mens kan die wet niet volbrengen. Het eerste wat we nodig hadden was redding van de zonde. En nieuwe mensen worden. We hebben veel gezongen over het bloed van het lam. En we hebben ook gelezen over het bloed van het lam in meerdere opzichten en onder heel verschillende gezichtspunten. Maar het eerste wat we gelezen hebben was in openbaring 5, waar die miljoenen mensen en verlosten uit al die stammen deze heerlijke woorden hebben gesproken. U hebt, u bent geslacht, dat wordt door het lam gezegd, en hebt voor God gekocht met uw bloed. Uit elk geslacht en taal en volk en natie. En al in hoofdstuk 1 is het Johannes zelf, die helemaal persoonlijk deze woorden spreekt. 1 vers 5b, hem die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed en ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid, verlost door zijn bloed. Andere handschriften zeggen gewassen door zijn bloed en zo gekocht door zijn bloed in hoofdstuk 5. Het bloed is hier de prijs die betaald is om van de oude mens een nieuwe mens te maken. Om van ons die met de oude mens bekleed waren nieuwe mensen te maken. Dat is het eerste. En dan komt die wet van Christus tot ons. En nu kan van die mens een volgeling van het land gemaakt worden. En dat hebben wij gelezen in hoofdstuk 14, in dat kernvers waaruit de titel van deze avond genomen is. Hier wordt gesproken over deze 144.000, een symbolische aanduiding voor een volheid, het kwadraat van 12. 144.000 die van de aarde gekocht waren, we hebben gezien, gekocht met het bloed van het lam. Daarom zingen zij, net als in hoofdstuk 5, het nieuwe lied. Zij zingen als een nieuw lied voor de tronen, voor de vier levende wezens en de oudsten. Niemand kon dat lied leren, dat vind ik zo mooi. Wij sloven ons uit om nieuwe liederen te leren, en als er een ongelovige in de zaal zat, dan zou hij dat nieuwe lied ook best kunnen leren. En hij zou het misschien nog wel veel mooier kunnen zingen dan wij allemaal bij elkaar. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het om het kunnen leren... Niet omdat je zangtechnisch daarvoor het vermogen hebt, maar omdat je moreel daartoe in staat bent. Je moet dit lied alleen, je kan het alleen maar zingen als je zelf gekocht bent door het land. Maar dat is niet genoeg. Er is heel veel, ik zou bijna zeggen, armzalige evangelieverkondiging, alsof het alleen maar gaat. We hebben dat bij andere avonden ook gezien. Om de vraag: hoe word ik van mijn zonde bevrijd en hoe kom ik in de hemel? Maar hoe je van je zonden bevrijd wordt, is nooit het doel, dat is alleen maar het middel. En hoe kom ik in de hemel, dat is pas een kwestie voor aan het einde van je leven. Ja, het moet wel eerder beslist worden. Maar als een mens tot geloof komt, is de vraag, hoe kom ik deze aarde door, veel actueler dan de vraag, hoe kom ik in de hemel. En hoe kom ik deze aarde door, dat was het leidmotief van al deze acht avonden, namelijk als volgelingen van de Heer Jezus. En zoals het hier staat, volgelingen van het Lam. Deze zijn het die zich niet met vrouwen hebben bevlekt. Dat sluit aan bij een heel bekende beeldspraak in de Bijbel. Waar tegenover de toewijding aan de Heer God staat. Dat zich afgeven met de afgoden. Afgoden en horerij horen bij elkaar. Zoals het in de Heidense godsdiensten. Waar ontucht verbonden is met de afgodendienst. Hier betekent dat zich niet met vrouwen bevlekt hebben. Onvoorwaardelijke toewijding aan het land. Dit is alles symbolische taal. Onze zusters kunnen dus zich dat evenzeer ter harte nemen. Want wat deze symboliek uitdrukt. Is volkomen toewijding aan die ene. Om een vrouwelijk beeld te nemen. Zegt Paulus in 2 Korinthe 11. Ik heb u als een reine maagd aan Christus verloofd. Met de gedachte. Hoe, sta, hoe bestaat het dan dat jullie naar andere mannen zouden kijken. Hier is dezelfde metafoor. Maar dan omgedraaid. Mannen. Die 144.000 die onverkorte toewijding hebben aan het land. Niet alleen maar dankbaar zijn voor de verlossing. Daarmee kom je er niet. Daarmee word je niet een christen. Een christen in het boek Handelingen is iemand die Christus navolgt. Dat is een volgeling van Jezus. Een christen is in die twee keer dat het in Handelingen staat. En een derde keer staat het nog in de eerste Petrusbrief. Drie keer komt dat woord christen voor het Nieuwe Testament. Dat betekent nooit... Iemand die gelooft heeft dat de heer Jezus voor zijn zonde gestorven is. Want dat ziet de buitenwacht niet, dat weet de buitenwacht niet. Dat zijn namen die de buitenwacht gegeven heeft. En ze geven die namen omdat ze herkennen dat iemand een volgeling van Jezus van Nazareth is geworden. Dat zien ze aan zo iemand, daar komt zo iemand voor uit. Daaraan herkennen ze hem. Als iemand tegen mij zou zeggen, ik ben een christen, want ik geloof dat de heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Dan zeg ik, ben je ook een volgeling van Jezus geworden. Want dan noem ik je een christen. Zo wordt het woord in het Nieuwe Testament gebruikt. Onverkorte en onverdeelde toewijding. Dat wordt door die maagdelijkheid uitgedrukt. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. We hebben dat in allerlei toonaarden gezien. We zullen allerlei manieren teruggrijpen ook op die vorige avonden. Want het lam volgen waar het ook heen gaat is een heel bijzondere uitdrukking. Want hier wordt het land niet gezien trouwens, dat is altijd bij navolging zo. Dat is een belangrijk principe, voor zover ik het nog niet genoemd heb, zeg ik het nu en anders onderstreep ik wat er eerder zei. Wij volgen niet de Heer Jezus na zoals Hij nu in de hemel is. Hij is het doel waarheen wij op weg zijn, dat is wat anders. Maar de Jezus die wij navolgen is altijd de Jezus die hier op aarde zijn weg is gegaan. Dat is belangrijk. Als Jezus mijn voorbeeld is, zoals in Filipenses 2, dan is dat de Jezus zoals hij op aarde wandelde. Als Jezus mijn doel is, zoals in Filipenses 3, dan is dat de Christus zoals hij nu is, verheerlijkt aan Gods rechterhand. En Jezus is gehoorzaam geworden tot de dood. En de volgeling van het lam volgt hem waar het lam ook heen gaat, al is het tot in de dood. Paulus zegt in Filipenses 3. Dat hij zo op de heer Jezus wil lijken dat hij er zelfs naar uitziet om de gemeenschap met Jezus in het lijden te mogen ondervinden. Ja, tot in de dood. Opdat hij het ook mag ervaren wat het is om met Christus op te staan. Wij zien er misschien naar uit dat we opgenomen worden levend en wel voordat, de Jezus, voordat we zullen sterven. Maar Paulus wilde zo één worden met de heer Jezus dat hij net als de heer Jezus in de dood wilde gaan. En net als de heer Jezus wilde ondervinden wat het is om op te staan uit de dood. Hij wil de werkelijke lam volgen, waar het ook gaat, tot in de dood. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die gehoorzaam werd tot de dood. Laat die gehoorzaamheid ook in jou zijn. Het gaat hier om de weg van Jezus op aarde. Deze zijn uit de mensen gekocht als eerstelingen voor God en het lam, en in hun mond is geen leugen gevonden, want ze zijn onberispelijk. Onberispelijk ben je in je gedrag, niet in je gedachten, dat kan niemand zien. Ja, je kunt het wel zijn, maar niemand ziet het. Je bent het in je gedrag. Maar hier wordt speciaal de nadruk ook gelegd op wat we zeggen. In hun mond werd geen leugenachtige taal gevonden. Leugen hoort bij de grote tegenstander in dit boek, waar we direct over spreken komen. Hij wordt genoemd in Johannes 8, de, leugen, de leugenaar en de mensenmoorder van den beginne. Leugen en gewelddadigheid behoort bij de tegenstander. Bij het lam hoort de weerloosheid. Bij het lam hoort dat het met zich laat doen wat er, wat er gedaan wordt, want het kan zich niet verweren. Bij de tegenstander hoort geweld, de tegenstander is de draak. Dat is een van de diepste, wonderbaarste metaforen van dit hele boek. Dit hele boek draait eigenlijk om de grote strijd tussen het lam en de draak. De meest onmogelijke strijd die je kunt voorstellen. Tussen een klein weerloos dier, nou niet helemaal zo klein weer, het is een eenjarig lam waar het met Pesach over gaat. Het is al niet meer zo'n klein pasgeboren lammetje. Maar toch, het heeft geen hoeven, het heeft geen horens, het heeft geen klauwen, het heeft geen kaken. Nou, jonge ram heeft misschien horens, dat is dan zijn enige wapen. Voor de rest is hij weerloos, tegenover zeker zo'n monster als een draak. Het spannende is, niet alleen hoe die strijd tussen het lam en de draak zich in dit boek ontwikkelt, totdat het, bij die grote ontknoping uitkomt. Maar het wonderlijke is dat er in dit boek mensen zijn die de kant van het lam kiezen. Dat er een lam is dat het wil opnemen tegen de draak is al vreemd genoeg. Een lam dat wil tegen een draak wil vechten. Maar dat er ook nog mensen zijn door alle eeuwen heen. Die de zijde van dat kwetsbare weerloze lam kiezen. Dat is minstens zo vreemd. U weet dat als we de getallen mogen geloven, het lijkt me wel erg hoog, maar dat, ik neem het maar aan, dat het zo is, dan zouden er elk jaar 160.000 mensen omkomen voor de naam van Jezus in deze wereld. Allemaal mensen, die de weerloze zijde van het weerloze lam hebben gekozen, en die in hun weerloosheid, want ze schieten niet terug en ze slaan niet terug, zich laten afslachten als het lam, als een lam ter slachtbank geleid wordt. Een weerloosheid, daarin lijkt ze op het lam. Het lijkt zo dwaas, het lijkt zo zinloos. Je laat de afslachten door de draak. Tenzij je het geheim van het boek openbaring kent. En dat geheim is dat tegen alle verwachtingen in, de boekmakers kunnen hier niet tegen op, daar wil niemand een weddenschap op afslaan. Tegen alle verwachtingen in. Dat het lam overwint en hoe, dat zullen we straks zien, dat is het geheim dat deze mensen kennen. En ze zijn er door alle eeuwen heen geweest, mensen die het geheim van het lam kennen. Het lam is te overwinnen. Mensen berekenen heel vaak aan wiens kansen zouden willen staan. Daarom zijn peilingen zo belangrijk geworden voor verkiezingen, want niemand wil eigenlijk stemmen op een verliezende partij. Je wil het liefste stemmen op een partij waarvan tevoren al duidelijk wordt dat die partij gaat winnen. En daardoor worden die kansen van die partij door de peilingen nog eens versterkt. Je wil horen bij een winnende partij. Daarom zijn er door de eeuwen heen al die mensen geweest die aan de kant van de draak stonden. Want ja, er kon geen discussie over zijn wie het wint als een draak het opneemt tegen het lam. En daarom zijn al die mensen uitgelachen en bespot, zoals ze het lam zelf bespot hebben, toen het aan een kruis genageld was. Zijn dwaasheid, daar hangt hij nou, voor zijn idealen, de grote verliezen. En elk mens, die zich laat dopen, die kiest voor dat lam, die kiest voor de zijde van de dwaasheid. Dwazen van God is wijzer dan de mensen, zegt 1 Corinth 1. Dit is het dwaze van God. Mensen die kiezen voor het land. En nu zal ik u iets nog merkwaardigers laten zien. Iets dat we gelezen hebben in hoofdstuk 12. Want daar staat, en dat is best een lastige uitdrukking. Er wordt daar gezegd in die geweldige jubelzang nadat de draak uit de hemel geworpen is. Daar begint zijn ondergang al. Daar staat vers 11. En zij zelf. Dat zijn die broeders van vers 10. Zij zelf hebben hem, dat is de draak, overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Je moet in het boek openbaring, als het over overwinning gaat, op twee niveaus denken. Het ene zijn de overwinningen die de volgelingen van het lam in hun leven behalen. Maar dat zijn altijd kleine overwinningjes. Daarmee wordt de macht van de draak niet gebroken. Maar het zijn wel degelijk overwinningen, maar van het meest vreemde soort. Die andere, om dat eerst even af te maken, die tweede, dat tweede niveau, is wat we gelezen hebben in hoofdstuk 17, vers 14. Als uiteindelijk dan het grote conflict uitbreekt tussen het lam en de draak, het eindconflict, dan wordt de eindoverwinning behaald. En aan het eind van het vrederijk wordt die draak dan definitief geworpen in de poel des vuurs. Dat is de eindoverwinning. Maar deze overwinningen, wat zijn dat voor overwinningen die deze mensen behalen? Kijk, als je in 1 Johannes 2 leest over de jongelingen. Je weet, daar heb je kindertjes, jongelingen en vaders. En van de jongelingen wordt gezegd, jullie hebben de boze overwonnen. Dat lijkt hetzelfde als wat hier staat. Jullie hebben de boze overwonnen. Maar dat is een groot verschil. Die mensen leven nog. Maar in het boek Openbaring betekent overwinning halen over de draak. Dat je als martelaar sterft. Dat was eigenlijk alleen zo in het boek openbaring. Om even dat andere af te maken. In 1 Johannes 2. Daar gaat het ook om deeloverwinningen. Als de duivel je een verzoeking voor ogen stelt. En jij weerstaat die verzoeking. Dan heb je op dat moment de duivel overwonnen in dat opzicht. Daarmee is zijn macht niet gebroken. Maar jij hebt van jou uitgezien gezien de overwinning over hem behaald. Hij heeft het niet voor elkaar gekregen om jou in die verzoeking te laten wegzinken. Dat zijn deeloverwinningen. Ik gebruik vaak het beeld van de verzetsbeweging in de Tweede Wereldoorlog. Die konden nooit de bezettende macht verdrijven uit het land. Maar ze konden het hem wel knap lastig maken. Ze konden deeloverwinningen behalen. Door sabotageacties, door het stelen van uh, bevolkingskaarten en noem maar op. Het moeilijk maken aan de bezetter, dat is een verzetsbeweging, die kan niet eindoverwinning behalen, dat deden de geallieerde machten, maar ze kunnen het wel tegen de vijand opnemen, dat doen die jongelingen in 1 Johannes 2, waar die leven, die moeten nou verder, die moeten nog verder groeien, die moeten vaders worden, maar als ik het goed zie in het boek openbaring heeft het woord overwinning, altijd in zich, nou ja, altijd is misschien een beetje veel gezegd. Dat je zelf het leven erbij laat. Misschien is het te veel gezegd als ik denk aan openbaring 2 en 3. U weet, daar heb je die zeven brieven aan de gemeenten in Klein-Azië. En elk van die brieven eindigt met dit woord, wie overwint. En daar betekent het eigenlijk meer zoals in 1 Johannes 2. Wie die verzoekingen die er in elke gemeente aanwezig zijn. De een meer dan de ander, maar ze zijn in feite overal. Wie die verzoekingen weet te weerstaan, wordt daar een overwinnaar genoemd, zonder dat je daarbij het leven verliest. Maar als u even met mij meegaat naar hoofdstuk 15 in het boek Openbaring, dan staat er in vers 2, en ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en hen die de overwinning behaald hadden over het beest en over zijn beeld en over het getal van zijn naam op de glazen zee staan met harpen van God. Zo wordt hier gezien in opstandingskracht. Maar opstanding betekent dat zij het leven erbij ingeschoten zijn. Waarom is dat een overwinning? Waarom is een martelaar een overwinnaar? Dat gaat dwars tegen onze logica in, tegen ons gevoel in. En toch is het antwoord niet zo moeilijk. Het is eigenlijk hetzelfde als bij de jongelingen. ...alleen die het overleven het. Een overwinning is hier het weerstaan van een verzoeking. Wat is hier de verzoeking in het boek Openbaring? Op een bepaald moment is de draak zo machtig geworden... ...u weet dat is de duivel de oude slang, we hebben dat gelezen... ...met die twee aardse handlangers, het beest uit de aarde en het beest uit de zee... ...samen vormen ze een onheilige drie-eenheid, drie beesten bij elkaar... ...maar op een bepaald moment is hij zo machtig geworden... Dat hij het hele economische leven in de hand heeft. En dat iedereen zich moet buigen voor dat beeld van het beest dat gebouwd is. Iedereen moet zich overgeven aan die afgoderij. Iedereen moet zwichten. Wat is de overwinning? De overwinning is om niet te zwichten. Ook al kost je dat je leven. Het is een beetje als wat we hebben in Daniel 3 bij die vrienden van Daniel. Die drie vrienden die gedwongen worden zich neer te buigen voor dat afgodsbeeld. Zij halen de overwinning over Nebuchadnezzar. Een dubbele overwinning. De eerste overwinning is als zij zeggen. Onze God is machtig ons te verlossen uit het vuur. Maar als hij dat niet doet. In ieder geval buigen wij niet. Wij buigen niet. Zij weerstaan de verzoeking van de koning. Dat is een overwinning. Zelfs al moeten ze daarvoor in die vurige oven worden geworpen. De tweede overwinning schenkt God hen, dat het vuur hen niet aantast en dat ze weer uit de oven naar buiten gebracht worden. Maar de overwinning is het weerstaan van de verzoeking. En die verzoekingsgewelden, daar moet u niet alleen maar simpel denken aan zondige verleidingen. Die kennen wij ook. Zondige die wordt verleid, je wordt verzocht, die wordt overgehaald. Uh, en dat ziet er ook aantrekkelijk uit om in de zonde te vallen, van wat voor aard dat ook mogen zijn. Maar hier gaat het veel verder dan dat. Hier gaat het om verzoekingen van de draak. Hier gaat het om de reusachtige overmacht van de draak. Ieder die zijn gezond verstand gebruikt, die zegt, hier is, hier is geen kruid tegen gewassen. Dit is zo'n macht. Een monster dat met zijn staart een derde deel van de sterren van de hemel zwiept. Een reusachtige macht. Is dat niet verbazingwekkend. Er zijn mensen op aarde die zeggen. Onze God kan ons verlossen van de marteldood. Maar heel vaak doet God dat niet. Dat is wat die vrienden zeiden. Maar ook al doet God dat niet. Wij buigen in ieder geval niet. Dat is overwinnen. Overwinning van een heel merkwaardige soort. Lieve mensen. Als het gaat over de macht van de draak. hebt u er als bij stilgestaan in openbaring 5. Als daar die stem komt. Wie is machtig. De boekenrol te openen. En wie is waard? Het gaat er over twee dingen. Wie kan hem openen en wie mag hem openen? Het eerste heeft te maken met macht. Het tweede heeft te maken met recht. Je kunt ergens wel het recht toe hebben, maar niet de macht om het recht te handhaven. Je kunt ergens wel de macht voor hebben, maar je hebt niet het recht om het te doen. Hij heeft deze persoon, naar wie hier gevraagd wordt, die moet beide hebben. Hij moet de macht hebben om het te doen en hij moet het recht hebben om het te doen. Die boekenrol is als het ware de boedelbeschrijving van deze schepping. Wie dat boek, die boekrol gaat openen, geeft daarmee aan dat hij de macht heeft en het recht heeft om die schepping die zo bedorven is door de zonde, door de draak te herstellen en als het ware gereinigd aan God aan te bieden. Of om een ander beeld te gebruiken, het is wanneer u een grote villa hebt geërfd van een suikeroompje, het ziet er zeer aantrekkelijk uit, alleen in de kleine lettertjes van het testament staat dat er in die villa een reusachtige draak woont. Dus we hebben een klein probleempje, u moet eerst even die draak eruit halen, en dan kunt u dat huis in bezit nemen. Nou, dan denkt u nog wel even drie keer na of u die erfenis wil aanvaarden. Dat is de vraag van de openbaring 5. Wie wil de erfenis aanvaarden? De erfenis is de hele wereld. Maar die wereld is in de greep van de draak. Wie de erfenis aanvaarden wil, die heeft er het recht toe en wie heeft er de macht toe? Wie zal het moeten opnemen tegen de draak? Vanaf Genesis 3 heeft de draak het voor het zeggen. De heer Jezus herkent dat. Hij heeft drie keer gesproken van de overste van deze wereld. Johannes 12, 14 en 16. Daarmee spreekt hij drie keer uit. Dat de duivel, de prins, de vorst, de overste van deze wereld is. En als de duivel bij de verzoekingen in de woestijn tegen de heer Jezus zegt. Al die landen van de wereld die je daar ziet. Die zijn mij gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. Dan spreekt de Heer Jezus dat niet tegen. Die zou je kunnen vragen, wie heeft ze dan gegeven? Misschien moet je wel antwoorden, Adam zelf. Wij hebben dat gedaan. Wij hebben de macht overgedragen aan de Staten. En hij zegt daarbij, geef ze aan wie ik wil. De Heer Jezus spreekt dat niet tegen. Hij heeft het over andere dingen met de duivel, maar dat spreekt hij niet tegen. Wie is waardig en wie is sterk genoeg? Als je realiseert wie en wat de draak is, ik denk dat er bij hem vaak, hij wordt ook vaak overschat hoor, dat zijn die christenen die achter elke boom een duivel zien staan, die doen hem weer te veel eer aan, het is altijd moeilijk om de balans te vinden in die dingen, maar je kunt hem ook heel gemakkelijk onderschatten. Vandaag had ik een telefoontje van een zuster uit Suriname. Die was in de bevrijdingsbediening geweest en er waren nogal schokkende dingen gebeurd. En ze was heel verbaasd over zichzelf, want ze zei, ik heb toch de heilige geest. Ze onderschatten de macht van de duivel. Heel wat gelovigen dragen vanuit het verleden, vanuit alle contacten die ze met occulte machten gehad hebben, nog zoveel met zich mee. En ondanks dat je de heilige geest ontvangen hebt, moet er soms nog heel wat gebeuren voordat dat soort bindingen bij mensen gebroken worden. Dus ik zeg ga ermee door zuster, wees niet bang, een aantal zusters uit de gemeente hadden voor haar gebeden, toen was het gebeurd, wat dapper, wat dapper, en ze waren ook bereid om daarmee door te gaan, geweldig, en ik heb haar aangemoedigd, want ze was geschrokken van wat er was gebeurd, ja geen wonder, de duivel is machtig, de duivel heeft zoveel macht, ook in de levens van zoveel gelovigen, misschien moet ik liever zeggen, want strikt genomen heeft hij formeel gesproken geen macht meer. Maar hij heeft nog zoveel pijlen op zijn boog, Brandende pijlen. Hij kan met zijn list bij gelovigen nog zoveel bereiken. We kunnen zijn macht ook niet onderschatten. Nou, dat kunnen we wel, maar dat is verkeerd. Wie wil het tegen hem opnemen? En dan komt hij, als niemand zich meldt en is Johannes aan het huilen. Want hij voelt, de, de, de hele wereldgeschiedenis staat op het spel. Het gaat totaal, als niemand het opneemt tegen die draak, dan gaat deze wereld totaal te gronden. Als er ooit een reden was om te huilen, was het daar. En dan komt een van die oudsten en die zegt, je moet niet huilen. Want de leeuw heeft overwonnen. Het is prachtig dat het zo beschreven wordt. Hij zegt niet meteen het land heeft overwonnen. Hij geeft het geheim niet meteen weg. Hij zegt de leeuw uit de stam van Juda. Nou ja, zo'n leeuw is wel een stuk kleiner dan zo'n grote draak, maar die is ook veel behendiger. En ja, je weet het. Ik geef zo'n leeuw toch nog wel een aardige kans. Je, uh, Johannes veert op. Ah, oh, de leeuw. En dan draait hij zich om wat ik altijd het, een van de meest dramatische momenten uit de hele Bijbel vind. Hij draait zich om. En hij ziet dan niet meteen het lang maar hij ziet eerst al die miljoenen mensen die er om de troon heen staan. En om die troon ook nog weer eens 24 tronen en dan daartussenin die ene troon met die vier levende wezens... En dan in het midden, in het midden, het lam. En niet zomaar een lam, maar ook nog op het meest kwetsbare moment van zijn bestaan, want nooit is een lam kwetsbaarder dan wanneer het zojuist de hals is afgesneden, het bloed spuit eruit. Zo pakken we dat aan, zegt God, met een lam. Aanstaande zaterdagavond, vieren de joden Pesach. Ik ben ook uitgenodigd om zo'n viering mee te maken, ik ben zelfs uitgenodigd om er leiding aan te geven, met 27 mensen, ik hoef dat niet te doen, ik ben een christen uit de heidenen, maar ik mag het doen, uit solidariteit met Israël, maar ook om opnieuw heel intensief te beleven, wat de slavernij betekent en de bevrijding. Dat is ook een draak, Daar denken we niet aan. Maar het is een van die regeltjes die we zo over het heel zien in Exodus 12, vers 12. Ik heb een strijd, zegt de Heerde God, met de goden van Egypte. Die goden van Egypte zijn de geestelijke machten achter de schermen. Niet de farao is de tegenstander. De goden van Egypte. De Heerde God noemt ze daar goden, omdat de Egypte ze zo noemt. Maar dat zijn in feite de demonische machten. En in Jezaja 51, als Jezaja teruggrijpt op die geschiedenis, dan noemt hij daar de draak. Toen God Israël uitleidde uit Egypte, doorstak hij de draak. Die was toen aan nog niet dood, want hij leefde nog steeds. Maar hij kreeg daar wel een gevoelige slag. Hij moest Israël laten gaan. Israël was in de macht van de draak. Later bij Babel zie je dat weer, dan zie je... Dat Babel was als een draak, dat lees je in Jeremia 51. Als een draak dat Israël ingeslokt had. Dat is de reden waarom bij Grote Verzoendag altijd uit het boek Jona wordt gelezen. Want Jona is de geschiedenis van Israël. Het zeemonster, niet een vis, helemaal geen walvis. Een zeemonster, zegt Matthäus 12. Het zeemonster slokte Jona op. Maar moest hem op Gods bevel ook weer uitspuwen. Maar hoe nam God. Hoe pakte God die strijd op tegen de draak van Egypte? Die eigenlijke geestelijke demonische macht. Eigenlijk Satan zelf. Daar gaat het bij Pesach over. Elk jaar opnieuw. En het is precies hetzelfde als bij onze verlossing uit Egypte. Uit Egypte van de slavernij van de zonde en de, en de dood. En de Satan. God speelt zijn troefkaart uit. Tegen die draak van Egypte. Zit hij het lam. Het is een beetje droevig. Onze Pesach vieringen zijn zonder lam. En tegelijkertijd voor Messias de joden het een feest. Want zij kennen het lam. Zoals bij Babel ook. Maar we lezen in Isaiah 53 over dat lam. Over de Messias die als een lam ter slachtbank is geleid. Ook daar is dezelfde troefkaart die God uitspeelt tegen de draak. Een lam. Johannes zag in het midden van de troon een lam. God kon niet wachten met dat geheimenis, al in Exodus 12 onthult hij het. Dan geeft hij al het hele principe van de wereldgeschiedenis aan. Dat principe is, de overwinning op de draak wordt behaald door het lam. Maar als wij het hebben over volgelingen van het lam dan betekent dat dat wij op een of andere wijze in dat plaatje betrokken zijn. Dit is niet een verhaal waarbij wij als toeschouwer op de tribune zitten. En daar in de piste, daar zien wij de draak en het lam. En wij moedigen het lam aan, wij zitten van tezijde te kijken hoe dat zal gaan. Zeker in de zee, op het kruis is het zo gegaan, maar dan, daar hebben wij geen deel aan. Maar dan worden wij er ook in betrokken. Dan worden wij allemaal uitgenodigd om volgelingen van het lam te worden. En dat betekent gedood te worden. Want het was niet zomaar een lam, waardoor Israël uit Egypte kon uittrekken. Het was een gestorven lam, het was een geslacht lam. En ze moesten het eten om zich als het ware dat lam eigen te maken. Het werd een deel van henzelf. En ze aten het met die ongezuurde broden. Deze week is Israël heel druk bezig om die ongezuurde broden, om het gezuurde brood, alles wat nog met broodkruimels en resten te maken heeft uit het huis te verwijderen. Want dat moet zaterdag klaar zijn. Het huis, met bezem en gekeerd. Dat is onze kant van het verhaal. Dat zijn de dingen die nog tussen ons en God instaan, wegdoen en beleiden. Want het is maar niet zo dat het een strijd is die verder buiten ons omgaat. En als je nou maar gelooft in het lam, dan komt alles goed. Paulus zegt in 1 Korinther 5 ook, ons paaslam is geslaag, geslacht. Laat ons dan feest vieren. Niet met oud zuurdeeg, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Maar met ongezuurde broden, de matzes van oprechtheid en waarheid. Dat is onze kant van de zaak. Wat wij bijdragen tot deze strijd in onze zonde. Maar ook de beleidenis van de zonde. En dan achter hem aangaan. Om overwinningen te Is Israël is erin betrokken. Ze schuilen niet alleen achter het bloed. Ze moeten in beweging komen om achter het lam als het ware heen te gaan, want ze zijn uitgeleid door het bloed van het lam, ze trokken door de woestijn door het bloed van het lam, ze gingen door de Jordaan dankzij het bloed van het lam, ze veroofden in het beloofde land dankzij het bloed van het lam, het was alles het bloed van het lam. En overal onder de weg werden zij daaraan herinnerd door al die nieuwe offers die gebracht werden, zodat ze geen ogenblik het lam konden vergeten. En in het beloofde land hebben ze paas gaan gevierd, elk jaar, omdat ze nooit het lam zouden vergeten. Onze avondmaalsviering is niets anders dan een klein stukje van die viering. Heel erg gereduceerd tot de kern. Daarom kunnen wij het in tien minuten, zo'n Pesachviering duurt vijf uur. Maar, dus we hebben het wel erg tot de essentie teruggebracht. Maar de essentie zit er dan ook in. Het lam dat geslacht is. Het lam dat zijn bloed geeft. Het lam dat alles gedaan heeft. En wij hoeven alleen maar na te volgen. Nou, en dat is moeilijk hoor. Want je staat al meteen voor de barrière van de Rode Zee. En dan begint het eerste gemopper al. En dan komen er komen nog zoveel andere barrières. Maar je volgt het lam waar het ook heen gaat. Waar gaat hij heen? Op weg naar het beloofde lam. En je volgt hem. Mozes is daarbij ook het type van de Heer Jezus. We gaan achter Mozes aan, door de wolken, door de zee. Deze 1 de tien, volgelingen van het lam. Want dat lam brengt ons ten slotte in het beloofde land. En zo was dat toen ze eeuwen later in Babel zaten en opnieuw die roepstem kwam, ga uit, net als Egypte. Het is een herhaling van die hele geschiedenis. Als je Jezaja leest, zie je dat ze opnieuw door woestijnen trekken. Dat ze opnieuw onder de, op, onderweg door op wonderbare wijze door de heer gedrenkt worden. Dat ze opnieuw een leider hebben waar ze achteraan gaan. Zeer uw Babel. De geschiedenis herhaalt zich. En wat mooi is. De contouren van het lam worden al duidelijk. nu niet meer een dier. Nee, Jezaaier 53. Het hart van het tweede deel van het boek Jezaaier. Dat draait om het lam dat de slachtbank wordt geleid. De contouren worden al duidelijker. De Messias. De Messias. Israël ziet het nog altijd niet, het gros van Israël, het is het lam, het lam hebben ze niet meer, sinds dat de tempel niet meer bestaat, kunnen ze geen lammeren meer slachten, maar het lam is de Messias, ik heb geen letterlijk lam meer nodig, het is de Messias, ik heb u gezegd, tenslotte is naar de eindoverwinning, in openbaring 17 vers 14, dat is zo mooi, want je denkt, hoe gaat dat lam het doen? Hoe gaat het lam nou strijden tegen een draak? Een lam dat geen klauwen heeft, geen kaken en geen horen. Hoe gaat hij dat aanpakken? Hij doet het zo. Als je niet gekeken hebt, heeft hij niet eens gezien. Hij deed het door de adem van zijn mond. Nee, hij doet het, want het moet nog komen. Hetzelfde als in 2 Thessalonians 2. Normaal, je in, in weet in de overleveringen wat draken zijn, zijn er, kennen wij de vuurspuwende draak. Deze kan het ook. Die kan er wat van. Totdat hij het lam ontmoet. Dat is een schitterend drama. Het lam met de adem van zijn mond verteert hem. Vernietigde. Nog niet definitieve vernietiging. De draak wordt opgesloten duizend jaren. Zodat hij de volkeren niet meer kan verleiden. Dan moet hij nog een keer losgelaten worden. En dan pas wordt hij in de poel des vuurs geworpen. Lieve mensen, Jezus navolgen, waar we het acht avonden over gehad hebben, eindigt in triomf. Als u wel eens moe wordt van het navolgen, wie heeft dat niet? Dat zijn de teleurstellingen die bij de navolging horen. De teleurstellingen van het christenleven die we niet gehad zouden hebben als we geen volgelingen van het land waren. We hebben ook andere teleurstellingen die andere mensen op aarde ook hebben, on ongelovigen. Als het met je gezondheid of met je financiën niet zo goed gaat, dat delen we met alle mensen. Maar er zijn teleurstellingen die horen specifiek bij het navolgen van het plan. Die hebben andere mensen niet. Die kunnen dat zich besparen. Die hebben problemen minder dan wij. Maar het grote verschil is, en daar moet je altijd voor ogen houden. En dat vind ik de mooiste kant van de doop. De mooie kant is deze. Je stelt je aan de kant van de overwinnaar. Je weet net als bij David, ik denk dat vaak bij die mannen van, als ik daarmee mag afronden, bij die mannen van David. Die wisten ook dat ze de kant van de overwinnaar konden. Ze kozen tegen Saul en ze verkozen het om met David over de bergen te gaan, als een veldtoen op de berg. Achter hem aan, altijd onzeker, maar tegelijkertijd zeker, want ze wisten David, is de gezalfde van de Heere God. David haalt de overwinning. Maar ze moesten wel jaren met David. Vluchten van de ene schuilplaats naar de ander. Altijd achter en En ze wisten naar de mens gesproken. Op een dag kon het gebeuren. Dat ze in de handen van Saul zouden vallen. Dat ze een jammerlijke dood zouden moeten sterven. Maar ze wisten David zal overwinnen. Daar ging het om. Daar ging het om. Daar deden ze het voor. Dat is geweldig is in deze wereld een puinhoop. Dat klinkt nogal cliché-achtig. Dat hebben we alle generaties al gezegd. Maar het is zo geweldig bemoedigend. Voordat wij ook bij de pakken gaan neerzetten. Het is zo geweldig bemoedigend. Dat het lam zal overwinnen. En dat het lam vrede en gerechtigheid in deze wereld zal brengen. Ik probeer me wel eens voor te stellen wat voor een wereld dat is. Waar geen oorlog meer is. Niet alleen. Maar de ploegen niet meer nodig. Waar al die... Ik zeg dan maar niet, uh, hoe heet u die dingen, zwaarden, Omgesmeed worden tot ploegscharen, maar waar die kruisraketten allemaal kunnen ontmanteld worden. En waar die miljarden die aan defensie of aan offensie worden uitgegeven, voor betere doeleinden gebruikt kunnen maken worden, om een betere wereld te maken. Kunnen u er ook wel eens van genieten? Wij zijn vaak ook van die zeurpiet over hoe slecht het in deze wereld is, het is eigenlijk een beetje werelds. Kunnen we beter uitkijken naar de overwinning van het lam. En wij zullen erbij zijn. Wij zitten op de eerste rang. Als je volgeling van het lam bent geweest. Het is niet genoeg om te zeggen, die is voor mij zonder gestorven. Dan ben je nog geen christen. Dan ben je nog geen volgeling. Volgeling wil zeggen, waar het lam ook heen gaat. Dat betekent concreet voor ons, waar het lam mij ook heen leidt. Waar het lam in mijn leven heen gaat. Want hij gaat in mijn leven weer een andere koers dan in uw leven. Er is ook een gezamenlijke koers van Gods kerk op aarde. Er is ook een individuele koers van ons allemaal verschillend. Waar het lam mij heen leidt. Wil ik daar achter hem aangaan? Heb ik genoeg vertrouwen in het lam om te volgen waar hij gaat? Of neem ik af en toe liever het stuur in eigen hand? Waar hij eindigt, daar is ook de eindoverwinning. En daar zullen we met hem delen in het triomf. Als wij met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Romeinen 8 vers Als wij met hem verdragen, zullen we ook met hem heersen. 2 Timotheus 2 vers 12. Dat is wonderlijk. In dit boek wordt gezegd, we zullen regeren. Regeren komt van het Latijnse rechts, dat betekent koning. En dat is ook precies de betekenis van het, Latijn, van het Griekse woord dat hier staat. Koning zijn, wij zullen koningen zijn. Nou dat vindt u misschien wel leuk, ik ook. Koningen zijn met de koning der koningen, zo wordt hij tweemaal in dit boek genoemd. Koningen zijn met hem. Alleen er is maar één manier om het te worden. Dat was voor hem zo. En dat is via het lijden. En dat is voor ons zo. Je kunt alleen maar een koning worden door het land te volgen waar het gaat. Ik wens het u toe. Ik wens het mezelf toe. Kracht en genade. Om die weg van het land te gaan. Tot de definitieve triomf. Ik heb een paar vragen die allemaal te maken hebben met het begrip koning. Dat is wel uh, boeiend, want dat woord komt heel veel voor. Dat is zo'n ander lijntje dat door het boek openbaring heen loopt. We kwamen bijvoorbeeld ergens tegen in openbaring 17, die tien koningen. En, en om nu wat op de negatieve toer zitten, want die tien koningen dat zijn trawanten... Van de draak. Als u eens kijkt naar hoofdstuk 9 in het boek openbaring. Eh, daar staat in vers 11. Daar gaat het ook weer in beeldspraak over een geestelijke macht der duisternis. Komt uit de put van de afgrond in vers 2. De lucht werd geduisterd door de rook van die put. Het is echt een duistere macht. En er staat in vers 11. Ze hadden over zich als koning de engel van de afgrond. In het Hebreeuws is zijn naam Abaddon, dat betekent verderf, en in het Grieks heet hij Apollyon, dat betekent verderver, dus het komt zo'n beetje op hetzelfde neer. Dat is eigenlijk ook een aanduiding voor de draak, maar dan onder een heel andere gedaante. Hier als, of het is een onderdaan van de draak, een hoge geestelijke macht, maar hij wordt hier als een koning beschreven. Je hebt dus met twee rijken te maken in dit boek. Een geestelijke rijk van de duisternis, waar de draak de koning is, en waar ook deze Abaddon, Ap oftewel Apollion bij hoort, dat is of de draak zelf, of een van zijn hogere onderdanen, zijn hogere officieren, en daartegenover het rijk van het licht, en ik zei straks al even heel vlug tussen neus en lippen door, daar hebben we ook met een koning te maken, en die wordt tweemaal genoemd, de koning der koningen en de heer der heren, in dat vers Openbaring 17 vers 14, maar ook in hoofdstuk 19 vers 16, hij heeft een geschreven naam op zijn heup, koning van de koningen en heer van de heren. Vervolgens, en daar gaat een andere vraag over, wat is nu precies dit koningschap voor ons, wat is er dan om koning over te zijn? Ja, die vraag komt veel op en die is ook wel begrijpelijk, maar eerst even dat feit als zodanig. Het feit dat wij koningen worden, ik kan me niet zo gaan herinneren dat ooit letterlijk gezegd wordt dat wij koningen zullen zijn. Maar die gedachte zit op, behalve tweemaal een koninkrijk. Hij heeft ons gemaakt tot priesters, tot een koninkrijk. Maar ja, dat is nog niet per se hetzelfde als koningen. Ik denk wel dat het dat betekent, maar dat staat er niet letterlijk. In een openbaring 5 precies hetzelfde. We zijn gemaakt tot een koninkrijk. Dat kun je ook vertalen met, we zijn gemaakt tot een koningschap. Tot een gezelschap van koningen. Maar het duidelijkste zit hem in dat werkwoord dat in deze vertaling weergegeven is met regeren. Ik zei dat straks ook zo even in een bijzinnetje. Regeren is een woord dat uit het Latijn afkomstig is. Die stam reg, die zit in het woord rex. Dat woord reg, dat, dat betekent koning. Dus regeren betekent letterlijk als koning regeren. En in het Griekse woord is dat precies hetzelfde. Deze vertaling heeft zorgvuldig onderscheid gemaakt tussen heersen, afgeleid van heer, ook in het Grieks en regeren, afgeleid van koning, ook in het Grieks. Als wij met Christus zullen regeren, ga mee met mij naar hoofdstuk 20, daar zie je dat ook, vers 6, zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met hem de duizend jaren regeren. Aan het eind van het vers 4 staat het ook, zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. Dan staat daar dus, zij werden met hem koningen. Zij regeren als koningen. In het Hebreeuws heb je datzelfde, de ene vertaling zegt de Heere is koning, de andere vertaling zegt de Heere regeert. Dat is allebei goed, dat is allebei hetzelfde. Alleen bij regeren zie je dat woord koning niet direct eraan af. Maar hier zien wij dus, wij zullen als koning met hem regeren, waarbij hij altijd zijn unieke positie houdt, zoals in alle dingen, wij zijn priesters, hij is de hoge priester. Wij zijn koningen met hem, maar hij is de koning der koningen. Wij zijn uh, van zijn lichaam, maar hij is het hoofd van dat lichaam. In alle opzichten delen wij zijn, zijn uh, heerschappij, delen wij zijn ambten, zou je ook kunnen zeggen. Maar hij is daarin altijd de nummer één. Maar zo is dat hier ook. Maar dat is op zichzelf opvallend. De volgelingen van het land, die delen zijn lijden, maar delen ook zijn koningschap. Nou, waarover zullen wij regeren? Die duizend jaren is een regering, is het de jaren van het Vrederijk... Het koninklijke vrederijk, waarin Christus als koning zal regeren over de aarde. En er zullen dan, dat blijkt ook aan het einde op die aarde, miljoenen mensen wonen. En die hebben geen opstandingslichamen, die zijn in hun gewone lichaam. Die zullen dus ook zich vermenigvuldigen, die zullen in die loop van die duizend jaren sterk vermeerderen. Als ze openlijk in rebellie tegen Christus opstaan, worden ze omgebracht, zegt Jezaja 65. Maar velen zullen, eh, daarvan staat in datzelfde hoofdstuk, Jezaja 65, de leeftijd van mijn volk zullen zijn als die van de bomen. Ze zullen oud worden en als ze niet in opstand komen het einde van het rijk bereiken. Maar dan zal blijken dat velen zich geveinsdelijk aan hem onderworpen hebben, zoals we dat drie keer in de psalmen lezen. En dan zullen ze alsnog in opstand komen, waarmee God het bewijs geleverd zal hebben dat... Eh, de mens zelfs door duizend jaar vrede en gerechtigheid als zodanig nog niet verbeterd wordt. Zelfs de meest ideale omstandigheden op aarde zullen de mens niet veranderen. Dat kan alleen God, dat kan alleen door het werk van zijn geest, en bij de verantwoordelijkheid van een mens die zich moet bekeren, niet buitensluit. Dat zal ook in het vrederijk zo zijn. Mensen zullen zich bekeren en wedergeboren worden, en vele anderen zullen zich alleen maar huigelachtig onderwerpen aan de koning, en aan het einde blijkt dat velen eh, door de duivel zomaar weer kunnen worden verleid om tegen het lam in opstand te komen. Er zoeken dus vele mensen op aarde wonen. Hoe dan, wat, wat zijn dat dan voor mensen, hoe komen die het rijk binnen? Nou, misschien zijn er maar heel weinig die het rijk binnen gaan, maar we horen bij de schapen en de bokken in Matthäus 25 dat de schapen het koninkrijk ingaan. En de bokken die worden verwezen naar het eeuwig vuur. Misschien zijn het wel alleen gelovigen die het koninkrijk binnengaan, maar daar zegt de schrift heel weinig over. Daarover kunnen we alleen maar speculeren. Maar die velen die geboren zullen worden, daarover de psalmen vertellen, er zal van de Heeren verteld worden aan het komende geslacht. Vele nieuwe generaties en uh, daarvan zullen velen alleen maar uh, uiterlijk, zoals dat ook in veel christelijke zinnen is, waar kinderen alleen maar uiterlijk meedoen. En op een dag er de bruien geven. dat zal dan moeilijk zijn, want we leven dan onder een directe regering van Christus, waar het kwaad onmiddellijk gestraft en het goed onmiddellijk beloond wordt. Maar velen zullen dan toch aan het einde in, op, in opstand komen. Um, ja, voor de rest um, zou ik dan nog veel meer details moeten vertellen over wie dan die schapen zijn en hoe die tot vredelijk binnengaan en hoe die weer onderscheiden zijn van ons. Ik ben er sowieso voorzichtig mee, want daar kunnen we in veel opzichten alleen maar over speculeren en daarvoor zijn we eigenlijk niet bij elkaar. Maar ik zie het zo, wij zullen met Christus regeren, met verheerlijkte opstandingslichamen. Wij zullen dus vanuit de hemel regeren, dat is onze eigenlijke woonplaats. Maar ik woon in Huis de Rijden en ik werk vanavond in Utrecht, dus dat kan dan ook. We wonen in de hemel met hem en we zullen op aarde onze werkzaamheden hebben. Wij zullen met hem regeren, daadwerkelijk heerschappij uitoefenen en... Uh, dat uh, zal zijn over mensen die een gewone lichamen nog hebben. Een oude broeder zei eens tegen me, Willem, ik denk dat het zo is dat wij aan die mensen zullen verschijnen, net als de engelen in het Oude Testament verschenen. Als we zo lezen van de opgestaande heiligen in Matthäus 27, zij verschenen aan velen in de stad. We zullen het verder wel zien. Maar die twee rijken, en ik heb straks gehad over de draak en over het lam, dat zijn eigenlijk de vertegenwoordigers van twee grote rijken. De rijk van de duisternis en over het rijk van het licht. En eh, daarin leven wij nu nog in het rijk van de duisternis. Als lichtende sterren, zoals Filippense 2 zegt, als lichtende sterren, te midden van die duisternis. Eh, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Maar uh, als mensen die toebehoren aan het licht, overal waar mensen zijn, die zich onderwerpen aan de heerschappij van Christus, dan is het als witte plekken in het donker. Als u de Lord of the Rings kent, dan weet u op een bepaald moment, als de koning weer gaat komen, dan zijn er overal vuren die gaan branden, als een zijn naar elkaar doorgegeven om de macht in geweeg te brengen, als u de film kent, dan is dat het prachtig uitgebeeld, um, en dat zijn die vuren, die fires of Rohan, waar ik altijd aan moet denken als het gaat om die witte plekken die er nu al zijn. Die lichtende plekken te midden van de duistere wereld. En in die film heeft dat te maken, in het boek eigenlijk, die film is maar een film, maar in het boek zijn dat de tekenen van de komende koning. Zo'n dat derde deel ook, de return of the king. Het zit vol christelijke symbolen. En die fires, die vuren, zijn een heenwijzing naar de terugkeer van de koning. En die zal... Uh, tegen een geweldige overmacht opnemen. Onvoorstelbaar hoe die kan winnen. En toch gebeurt het. Toch gebeurt het. Zo zal dat ook zijn met het land. Maar die lichtende plekken vandaag. Overal daar waar mensen zijn die Christus dienen. Persoonlijk. Maar ook in de verbanden waarin ze staan. Gezinnen, scholen, bedrijven, gemeenten. Partijen, verenigingen. Overal waar mensen in de verbanden ook de geboden van Christus respecteren. Heb je die witte plekken. Die aangeven, net als die vuren, die aangeven dat de, de koning komt. Want, kijk maar, er zijn nu al mensen die zijn heerschappij aanvaarden. Dat zijn de volgelingen van het land. Met alle prijzen die ze daarvoor moeten betalen soms. Maar zij zullen uiteindelijk met hem regeren. Nou, heeft er iemand nog een mondelingenvraag aan toe te voegen? Dan nog eventjes. Dat kan ook. Soms leidt dat tot levendige besprekingen. Ja, dat kan 1, 2, 3. Die vraag kan 1, 2, 3. Het antwoord is wat moeilijker. Ja. Dat is een hele goede vraag. De vraag luidt even herhalen voor de opname. Wanneer hebben we in de Bijbel, in het boek openbaring met beeldspraak te doen en wanneer niet? Nou, ik zou je vertellen, er zijn twee extreme opvattingen. ...en de waarheid zit vermoedelijk daartussenin. De ene extreme opvatting is... ...alles is letterlijk in dit boek. Ik heb daar boeken van gezien. Mensen zeggen onzin, al die beeldspraken... het is allemaal gewoon letterlijk. Nou, dat is een manier. Dan heb je geen probleem meer. Het andere opvatting is... ...alles is symbolisch. Dat is ook nogal prettig. 144.000 getal, alle getallen zijn symbolisch. En de waarheid moet daartussenin zitten. Want... Uh, ja, mensen zijn wel mensen in dit boek. Maar het land, het raak, ja natuurlijk. En al die getallen, wat denk je, de getallen 7 en 12, die stempelen dat hele boek. Ik zei al, 144 is het kwadraat van twaalf. Maar het getal 7 ook, ja, daar zit zo'n rijke symboliek in. Dat, uh, ja, zelfs de duizend jaren hoeven niet letterlijk duizend jaren te zijn. Maar je mag er niet zoals Abraham Kuiper deed, die zei dat ook. Ja, het zijn niet letterlijk duizend jaren, toen bleek dat het bij hem nul jaren was. Ja, dat... Uh, dus het is wel misschien symboliek. Maar het staat wel ergens voor. Ik denk dat, er, uh, dat je ergens daartussen in de weg moet zien te vinden. En dat is niet zo gemakkelijk. In mijn eigen boek over de openbaring heb ik daarmee geworsteld. En dan moet je elke keer soms keuzes maken. Nou, ik denk wel dat de tweede meer gelijk dan de eerste. Dat er meer symboliek in zit. En minder dingen letterlijk dan sommige anderen menen. Dat is de hoeveelheid symboliek. Geweldig groot is. Maar er is een letterlijke hemel. Maar ja, er wordt ook over een tempel en over een tabernakel en over een ark in de hemel gesproken. Dat is dan weer symboliek. En de aarde is ook letterlijk. De hemel is ook letterlijk. Maar dan heleboel dingen zijn weer symboliek. Nee, nou de nieuwe aarde, dat zal geen zee meer zijn. Nou, wat er allemaal niet over nieuwe gefilosofeerd is. Wat dat voor consequenties heeft. Een aarde zonder zee. Een aarde zonder zandvoort, om zo te zeggen. Maar... Zelfs dat kan symboliek zijn, de zee staat voor de onstuimige volkerenmassa. ook in de openbaring zelf, ook in het oude testament, en misschien is het alleen maar een heenwijzing, dat dat er dan niet meer zal zijn op die nieuwe aarde. We don't know. Ja, ik herinner mij de oude broeder Smit, die had altijd met de dominee van het dorp discussies over de toekomstige dingen. En die dominee, ja, ik vind het allemaal wel interessant, broeder Smit, hoe u dat allemaal zo ziet. Maar ik kan het allemaal toch moeilijk geloven, hoor, wat u daar vertelt over dat duizend rijk. En zo En broeder Smit sprak de onsterfelijke woorden, doet er ook niet toe, dominee, u zal dat straks zelf wel zien. Nou, dat is een ijzersterk argument, kun je niets eens brengen? Dat ik gelijk heb, dat zult u straks zelf wel zien. Ik druk het iets voorzichtiger uit, door te zeggen... Er zijn een paar dingen waar ik aardig zeker van, zijn, van ben, er zijn een heleboel dingen die, die gewoon moeilijk zijn. Tegelijkertijd moeten we vasthouden, wat Jaap in het begin al gezegd heeft, het is een openbaring. Het is niet de bedoeling geweest om het ons extra ingewikkeld te maken. Het is een onthulling. De bedoeling van het boek is ons dingen duidelijk te maken en niet dingen ingewikkelder te maken. En daarom denk ik wel dat je kan zeggen dat een heleboel lijnen door dit boek heen glashelder zijn. Het gaat over de strijd tussen het lam en het raak. Het gaat over de strijd tussen het, het, het, het rijk van het duist en het rijk van het licht. En uiteindelijk zal het licht overwinnen, zal het lam overwinnen. Dat zijn lijnen die kan iedereen snappen. En zo is dat boek in eerste instantie ook bedoeld. Als een troost, als een bemoediging voor de gelovigen in die dagen, die zeven gemeenten in Klein-Azië. Wat ze allemaal overkomt, uiteindelijk komt het goed. Nou, dat snapt iedereen. Niet iedereen gelooft het, maar iedereen kan het wel snappen. En wat het details betreft, dat blijft tobben maar dat geeft niet. Toen houden we wat om te bestuderen. Nog meer? Vertel eens, wat voor verhaal... hebt u allemaal gehoord? Dit gaat over het aantal hemelen. Nou, en wat denkt u dat goed is? Als er zeven zijn, zijn er ook drie. Hè? Dat is natuurlijk... Uh... <laughs> ja. Ja, nee, voor de zeven hemelen... ...moet u bij de islam zijn... Maar die hebben het ook weer ergens vandaan, die hebben dat ook niet zelf bedacht, dat komt uit het Jodendom. Het Jodendom spreekt inderdaad van zeven hemelen, maar de Bijbel niet. In de Bijbel komen we niet verder dan 2 Korinthe 12, waar Paulus opgetrokken was in de derde hemel. Waar woont u? Ik bedoel, aanstaande woensdagavond hoop ik erover te preken in Krimpen aan de IJssel namelijk. Dus als u nou in die kant op woont, dan zou u dat kunnen horen. Dan hebben we het over 2 Korinthe 12 en 13. En dan gaat het over Paulus, die werd opgetrokken in de derde hemel. Nou, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Een manier om het te omschrijven is, dat de eerste hemel is de wolken- en sterrenhemel, de zichtbare hemel. De tweede hemel, dan denk ik graag aan de uitdrukking, die bijzondere uitdrukking, de hemelse gewesten in de Eversebrief, waar de duivel ook toegang heeft, maar waar ook Christus zijn triomf gevierd heeft. En dan de derde hemel is de hemel der hemelen, zoals Salomo dat al zegt, de woonplaats van God. Maar die andere vier komt in de Bijbel, kom je in de Bijbel niet tegen. Misschien zijn ze er wel. De Joodse traditie zegt het, maar dat is niet geïnspireerd. Nou, als dat zo was, dan zou ik u verteld hebben, dan komen zeven ze hemelen hemel in de Bijbel voor Nee, nou, maar ik heb, ik heb die zevende hemel nog nooit gevonden. Ik ken wel mensen die in de zevende hemel zijn. Maar ik heb hem in de Bijbel nog nooit gevonden, die uitdaging. Johannes werd opgetrokken in de hemel. Niet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In 2 en openbaring 4, hij werd opgetrokken in de hemel. Maar van Paulus alleen staat dat hij opgetrokken werd in de derde hemel. Maar over meer hemel, daar wordt daar niet gesproken. En je krijgt daar de indruk dat dat de hoogste van de hemel is. Dus helaas, ik kan u niet meer leveren dan drie hemelen. Ja. Ja, dat vind ik een goeie. Ik zal even herhalen, want anders horen die mensen dat thuis niet. Dit is een vraag over Job, want daar zie je dat Satan en de engelen ook voor God verschijnen. Zou je dat met de tweede hemel kunnen verbinden? Ja, ik denk graag aan de beeldspraak van een paleis. Ik ben wel eens in een koninklijk paleis geweest. Waar de vorst ook daadwerkelijk woonde. En daar werden toeristen rondgeleid. Om die vorst wat aan inkomen te helpen. Maar er waren bepaalde gedeelten van het paleis. Daar mocht je niet komen. Dat waren de privévertrekken. En uh, dat zou je bij God ook zo kunnen zeggen. Er is de hemel der hemel. Het vaderhuis. Dat is het huis waar de vader is. Waar ook de kinderen van de vader zijn. Dat zijn de privévertrekken. Maar je hebt in het paleis ook een troonzaal. Waar de vorst. ...de onderdanen verwelkomt... ...dat doet hij niet in zijn slaapkamer ...ja behalve Lodewijk XIV... ...die lag smorgens nog in bed... ...en dan kwam zijn hele personeel... ...en het hele volk... ...die kwamen dan kijken hoe hij in bed... ...zijn minister ontving... ...dat kun je je gewoon niet voorstellen... ...en het hoogtepunt van het ontbijt was altijd als hij het... ...kapje van zijn eitje afsloeg... ...dan kwamen honderden mensen naar kijken... ...dat is toch niet te voor te stellen... ...maar dat is nou ook Lodewijk XIV... ...en daar heb je er niet zoveel van... Um, normaal kom je niet in de woonvertrekken. Maar wel in de troonzaal. De troonzaal is in het paleis. Niet in de privévertrekken. Is waar de koning zijn onderdanen ontmoet. En met zijn minister spreekt. En wat dan ook. Zo zou je kunnen voorstellen. In Job 1. En op andere plaatsen. Soortgelijke plaatsen. Dat daar de troonzaal van de hemel bedoeld wordt. Om bij die beeldspraak te blijven. Maar dat is niet het vaderhuis. Dat zijn de privévertrekken. Wij zullen wonen. Je woont niet in een troonzaal. Daar ontvang je. Je woont in de privévertrekken. Dat is het vuilderhuis. Wie nog meer? Um, ja, dat. Ja, dat is een, je bent een kenner hoor ik wel. Dat is een gecompliceerde vraag. Als straks de gemeente is weggenomen en er zullen ook dan weer uh, mensen uh, uh, tot geloof komen, zullen die de Heilige Geest ontvangen. Wat wij lezen, is aan het begin van het Vredewerk dat de heilige geest uitgestort wordt. Denk aan de 36, dan zal ik mijn geest in hun binnens gegeven. Ik krijg de indruk dat dat betekent dat die gelovigen die er dan op aarde zullen zijn tijdens de grote verdrukking, zullen zijn als de gelovigen in het oude testament. En dat aan het begin, je vindt het ook in Jezaaie, enkele maar Jezaaie 44, dat dan de heilige geest uitgestort wordt aan het begin van het Vredewerk. En dat dan deze mensen ook die heilige geest ontvangen. Dat zeg ik maar weer voorzichtig. Het zal, want ik weet. Je kunt niet zonder meer zeggen dat ze de heilige geest ontvangen. Ze horen niet bij de gemeente. Ze nemen een aparte plaats. En dat zijn de mensen die het vrederijk mogen ingaan. Maar aan het begin van het vrederijk wordt de geest op hen uitgestort. En toen was het 10 uur, perfect, Op de seconde. Zullen we samen nog. Ook, mag ik nogmaals met gebed afsluiten, ook deze hele serie en deze avond. Dank u Heer, dat we zo mochten bezig zijn met wonderbare dingen. Dingen die ook moeilijk te verstaan zijn. Ze gaan over de toekomst en veel is ons daar niet duidelijk in. En daar maken wij u geen verwijt van. Misschien is het onze eigen blindheid of onvermogen. Maar we danken u Heer, dat zoveel dingen wel duidelijk zijn. Als het echt gaat om de hoofdlijnen, de meest fundamentele gedachten, waarmee Johannes door de inspiratie van uw geest, de christen van zijn tijd al mocht vertroosten, dat er een einde komt aan de vervolgingen, dat het Romeinse Rijk verwoest zou worden, dat uiteindelijk de draak teniet gedaan zou worden en dat het lam zou zegenvieren. Dank u, dat wij daar nog steeds van mogen hebben, want wij leven nog in diezelfde bedeling, het is nog steeds niet in vervulling gegaan maar we mogen er weet van hebben, dankzij uw woord, dankzij dit boek, dat openbaring heet. Help ons, Heer, om er meer van te verstaan, er meer in te blijven studeren. Verdiep ons in zich, maar verdiep vooral onze praktische verwerkelijking ervan, zodat we echte volgelingen van het land mogen zijn. Help ons om achter u aan te gaan, waar u ook gaat of staat, om straks met u te mogen zegenvieren en te mogen delen, in die geweldige triomf, die u gaat behalen, daar prijzen wij u voor, daar zien we naar uit. We danken u nogmaals voor alles, wat we in deze avonden mochten overdenken met elkaar. We vertrouwen elkaar aan u toe, ook voor de komende tijd, en als u het vergunnen, Heer Jezus, nog niet gekomen is, wil ons dan ook in het najaar weer de gezondheid hier bij elkaar brengen. Geprezen en verheerlijk is uw naam. Amen.